7 uur. Het NOS journaal. Ewa de Jong. Zware explosies gehoord in Benghazi. Succesje Japanse technici in kerncentrale. Staatssecretaris Teven wil internetpokeren legaliseren. <houding>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 Premier Rutte vindt dat de beloofde informatie aan de Tweede Kamer... over het helikopterincident in Libië niet te lang op zich laat wachten. De Tweede Kamer wil weten wat er precies is gebeurd... bij de mislukte evacuatie in Libië... waarbij drie Nederlandse militairen werden vastgezet. Het kabinet heeft daarover een brief toegezegd... en veel Kamerleden vragen zich af waarom die er nog niet is. En met het oog op morgen zei Rutte dat de beloofde brief er echt komt... maar dat het even duurt om alle feiten goed weer te geven... en alle betrokkenen te horen. Een van de koelsystemen in de Japanse kerncentrale Fukushima werkt weer. Technici hebben een dieselpomp aangesloten op reactor 5. De kerncentrale is ook weer voorzien van elektriciteit... maar het is nog niet gelukt om de koelsystemen daarop te laten draaien. De technici hopen dat dat dit weekend wel gaat lukken. Te beginnen met reactor 2. Tot nu toe worden de reactoren met zeewater gekoeld, maar dat gaat heel moeizaam. Het Japanse atoombureau heeft gisteren het dreigingsniveau... voor straling verhoogd van 4 naar 5 op een schaal van 7. Een Nederlands bedrijf is gevraagd om luchtopnames te maken van de zwaar beschadigde kerncentrale. Het videobedrijf Aerial Teken uit Den Haag werkt met onbemande helikopters. Voordat het bedrijf ja zegt wil het eerst meer informatie van deskundigen krijgen over de gevaren.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 De staatssecretaris wil verder bekijken of nog andere bedrijven casinos mogen beginnen in Nederland. Nu heeft het staatsbedrijf Holland Casino daarop het monopolie. En volgens Teven moeten door het stellen van strikte regels de risico's op verslaving zo klein mogelijk worden. Maar moet het kansspelbeleid tegelijk met zijn tijd meegaan.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 Bij een brand in een vakantiewoning in Brunsum in Zuid-Limburg is een doden gevallen. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. De brandweer vond het stoffelijke overschot in de woning. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar de brand. Het weer. Vanochtend in de noordelijke helft van het land mistig met wat laaghangende bewolking. De zon breekt vrij snel door, waarna het zonnig blijft met temperaturen van 7 tot 9 graden. Ook na vandaag is het zonnig en droog weer met iets hogere temperaturen.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 Een hele morgen. Het is zaterdag 19 maart. Het is een hele spannende dag. Valt Gaddafi Benghazi aan? Gaan de vliegtuigen van de Verenigde Naties landen... het vliegverbod handhaven vandaag al? En wat bespreken de wereldleiders aan het begin van de middag in Parijs? En dan is er ook nog de zorgwekkende toestand... rondom de kerncentrales in Japan. U blijft de hele dag op de hoogte, hier op Radio 1. De Libische stad Benghazi. Het bolwerk van de opstandelingen is vanochtend vroeg gewekt door zware explosies. Het is onduidelijk of de aangekondigde aanval van het regeringsleger van Gaddafi nu is begonnen. of dat het andere mensen zijn die die explosies veroorzaken. Hans-Jaap Melissen is van de Wereldomroep. en die is in Benghazi. Hans-Jaap, wat heb jij gemerkt van die explosies? Al heel vroeg werd ik wakker. vooral eigenlijk van uh, schieten van de opstandelingen. Uh, anti-aircraft uh, guns, schieten. Uh, schieten. Um, toen ben ik op het balkon gaan staan, toen hoor ik zware dreunen in de verte, en die hoor ik nog steeds. En dan kijk ik een bepaalde richting op, dat is de richting van Ashdabia eigenlijk, het uh, is zuidwest. Um, en daar zouden uh, troepen ook gisteravond al aan het oprukken zijn, er zouden 30 kilometer genadigd zijn. Uh, het is onduidelijk hoe ver die explosies uh, klinken, 10, 15 kilometer zou het kunnen zijn, het zou ook iets meer kunnen zijn. Aan de andere kant hebben we ook uh, explosies gehoord, dichterbij. En dat is echt volkomen onduidelijk wat dat was. Op dit moment hoor ik ze niet meer. Maar uh, mensen in de stad zijn bang dat hier hetzelfde gebeurd is in Ashabia, waarbij er een logisch front was, maar dan ook ineens de Gaddafi-troepen aan de andere kant opdoken om ja, in de dus eigenlijk om mensen in te sluiten. Zouden dat de mensen kunnen zijn die nog steeds in de stad uh, zijn, die misschien ondergedoken zijn toen de omwenteling daar plaatsvond? Ook dat zou kunnen, daar is, een, uh, is iedereen in de hotel de eigenaar de personeel heel bang voor, eigenlijk altijd al geweest. Maar zeker zo'n, ja, zo'n zo moment als nu, dat je die, die zware klappen kunt horen. En, en je, je, je, eigen troepen, omdat voor deze mensen uh, dichterbij hoort komen, ben je misschien eerder geneigd iets geks te durven doen. Um, en dat hebben we ook al gezien als je daar ja, mensen eens langs reden op hotels schoten, uh, journalisten zijn ook gedood, hier later bij Benghazi en morgen de Zera. Um, dus ja, het is een, een, een, een rare situatie op dit moment. Ik zie, als ik nu kijk naar het, wat ik maar noem even het logische front, uh, dan zie ik zwarte uh, rookwolken. Uh, en net net voordat ik de uitzending in ging, hoorde ik een vliegtuig overkomen, vrij hoog. Uh, er is hier vrij veel laaghangende bewolking op dit moment. Onduidelijk is ook welk vliegtuig dat er is. Hè. Dus, uh, we hebben nu uh, of binnenkort de keuzes is de Libische straaljager of uh, vrij het westen in. Ik denk dat het een libische was. Ja. Nou, er kwamen meer berichten binnen uh, de afgelopen nacht van uh, vliegtuigen. Maar dit is het eerste vliegtuig wat jij ook zelf daadwerkelijk gehoord hebt. Ja, ja dat is het eerste vliegtuig wat ik zelf uh, uh, hoorde overkomen. En ik, nu zie ik het als een pick-up truck met uh, opstandelingen en voorbijkomen. voorbij komen. Uh, ja, er is iets wat altijd wel angst inboezemt, Want is in zo'n front in de verte kun je nog van denken... Van, ja, dat, dat hoor je vanzelf dichterbij komen. Een straaljager kan ineens opduiken... En, het is dus denk ik ook een onderdeel van een soort psychologische oorlogsvoering... ...die druk op deze stap opvoeren, of even laten zien wat je kunt doen. Kijk, er zijn nog zoveel journalisten, die kun je afvragen of uh, de echt... Uh, ...voor het oog van uh, de wereldcamera's uh, hier een overslag niet durft aan te richten. Maar ja, de inwoners hier houden daar wel rekening mee. En de mensen zelf, die, die, die inwoners, zijn ze bang? Uh, blijven ze zitten? Gaan ze weg? Ja, ook, uh, toen ik hier naartoe reed, gisteravond uh, vanuit buiten de stad, zag je ook mensen vluchten. Uh, maar ik zie hier nu weer gewoon mensen rijden. Ik weet niet waar ze naartoe gaan. Um, het is wel heel rustig. De, de rolluiken zijn naar beneden. Er zijn vrijwel geen winkels die open gaan vandaag, denk ik. En uh, ik heb een reportage gemaakt toen ik vanochtend wakker werd hier in het uh, hotel. En dan ik je ook horen hoe je hier reageert. Benghazi ontwaakt in een mix van vogeltjesgeluid en zware dreunen in de verte. Tien kilometer afstand misschien, je ziet dat rook opstijgen. Zware inslagen van zware artillerie. En iedereen hier is erg verontrust. Ik stap in de lift om naar beneden te gaan. Kom in de hal, er is niemand, maar in het kantoor... Zit manager Nasser naar de televisie te kijken. Hi, Nasser. Nasser, you look a bit worried. Yes, a little bit. Because we are waiting the NATO or the American or French to do something. Up now, up to now, nothing happening. And in the fighting is close to Benghazi. Maybe talking about ten to fifteen kilometers. Wat zou er gebeuren als de internationale gemeenschap niet vandaag ingrijpt? Many civilians they would be died. Many. You're talking about hundreds. And Gaddafi, uh, Benghazi, it means something to him. So he will hit it as much as he can. Honderden burgers zullen doodgaan en ja, Benghazi is natuurlijk speciaal voor uh, Gaddafi. Hier is de opstand tegen hem begonnen. Hij zal zijn best doen zoveel mogelijk schade aan te richten. Ben je surprised that they, there's no like uh, fighter jets from France in the air or Britain? Yes. Yes, because last night, uh, night before last night, we were very happy, we were feeling safe, we were feeling that nothing will happen to the civilian. But honestly, now more than 36 hours and nothing happening. And they know him, what he will do to the civilian. And they are watching and they know he is close to Benghazi. En het is ook zo raar, zegt Nasser. We waren zo blij. Uh, een dag geleden eigenlijk, 36 uur geleden. We dachten dat er niks meer zou kunnen gebeuren in Benghazi. Maar nu voelen wij dat uh, wel, dat het kan gebeuren. Je hoort nog steeds die zware dreun. Ik zal nog even naar buiten lopen zo. En uh, hij is heel dicht bij Benghazi. Als Gaddafi will control Benghazi... That means that the de revolutie is finished and we lost everything. Mocht Gaddafi uh, Benghazi in handen krijgen, dan betekent dat de revolutie voorbij is. En is alles voor niets geweest. Een reportage dus van Hans-Jaap Mewesen van de Wereldomroep. Straks uh, na half acht praten we met Coco Lijn verder over wat er allemaal uh, gaat gebeuren. En wat er allemaal ook kan gaan gebeuren in Libië. Straks ook nog aandacht voor president, president Obama. Die bezoekt namelijk de sloppenwijken in Rio de Janeiro. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Dan gaan we naar Japan. De aardbeving en de allesverwoestende tsunami in Japan... zijn we alweer een ruim een week geleden. In de rampgebieden wordt met man en macht gewerkt... aan het herstel van de beschadigde kerncentrales... en de zoektocht naar de slachtoffers. Maar ook buiten het directe rampgebied... komt het gewone leven nog niet echt op gang. Jan Geers woont even buiten de zwaar getroffen stad Sendai. Meneer Geers, um, hoe is ja. de situatie op dit moment bij u? Uh, nou, vrij rustig. De... De bevingen zijn nog zijn nog. De nabevingen zijn nog af en toe wel aan de gang. Maar verder hebben we hier uh, eigenlijk van het droomgebied zelf helemaal geen invloed. Nee. Hoe is de dagelijkse situatie? Heeft u water, heeft u elektriciteit? Ja, wij hebben water. Maar dat, dat verschilt per wijk hier ook, hè. Sommige wijken hebben wel water en sommige wijken niet. Maar wij hebben nu water, maar geen gas. En uh, wel elektriciteit sinds sinds drie dagen is dat weer aangesloten. Oké, okay, en is er benzine te verkrijgen als u zichzelf zou nee, willen verplaatsen? Nee, dat is bijna niet meer te krijgen. Dus iedereen die, uh, die rijdt op de fiets momenteel. Ja, nou ja, dat is niet goed voor het milieu, zeggen ze dan. Ja, uh, ja precies, ja. Maar, Toen, ook in Japan. Ja, hoe heeft u die beving vorige week trouwens meegemaakt? Uh, Waar was u? Ik was gewoon thuis. U was thuis en en uh, ja, het, het, het, het beeft hier vaak en dan heb je uh, zoiets van, uh, oh, het, het gaat zo over, oh, goed, dat hebben we ook weer gehad, want het is, het is eigenlijk vijf, vrij normaal gebeuren hier. Maar uh, dit ging uh, even heel anders te keer. Dus uh, het was uh, wel eventjes uh, even wennen. Want het, het ging zo'n vijf minuten achter elkaar door. En het was een, ja, ik weet niet, als je een, een, iemand een, een geoloog erbij haalt, die zal het misschien precies weten, maar het ging op en neer en heen en weer. En in de rondte geloof ik zelfs ook nog. Ik, ik wist op een gegeven moment niet meer waar ik stond eigenlijk. Het was ongelooflijk. Een beetje duizelig zelfs. Nou, maar, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar ik, later stond ik weer overeind, maar ik moest me wel overal aan vasthouden en alles viel om me heen zo. En uh, ja, dat, dat duurde zo'n vijf minuten. De, de tijd, de duur, dat was ongelooflijk eigenlijk. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. En hoe gaat nou de hulpverlening bij u in uh, Sendai? Is die goed op gang gekomen? Nou, in Sendai is, is, is, het, is, het, uh, is de hulpverlening eigenlijk niet nodig. Want er, uh, er, er, er, is, er is geen rampgebied, hè? Het rampgebied ligt hier een kilometer of twintig vandaan. En daar wordt dus uh, wel hard gewerkt nu. Ja, en daar wordt inderdaad het puin geruimd. En ook inderdaad, ja, uh, ja er worden geen overlevenden meer gevonden, nou, er is van uh, een uur geleden hoorde ik, er was nog één jongen gevonden, die was tussen het puin vandaan gehaald en die was had een week overleefd ja. in zijn eigen huis. Beknald tussen de muren, geloof ik. Maar dat is de enige geweest. Ja, en voor de rest zijn het vooral lijken en uh, ja, die ik heb het zelf niet gezien, maar uh, ik heb wel gehoord van, van kennissen die daar. Uh, die er terugkwamen van het gebied, dat het, dat het inderdaad zo is, ja. Maakt u zich trouwens zorgen? Want dat is het ene deel, de, die tsunami ja. en al, al het verwoestende uh, wat die uh, tot we uh, uh, heeft gebracht. Maar het andere ja. is natuurlijk die kerncentrale in Fukushima. Ja, ja, ja, dat is een ander verhaal. Hè. We krijgen een, een dubbel punt zeg maar, of een driedubbele punt eigenlijk. Ja, nou, dat is uh, dat is nog steeds aan de gang. Maar ik denk dat ze in Holland dat beter weten dan hier. Is dat zo? Volgens mij. Ja, ik denk dat jullie beter uh, geïnformeerd worden dan, uh, dan wij hier. Tenminste, dat idee kreeg ik. Ja, ze zijn heel terughoudend met, uh, met informatie ja. daarover. Ja, maar ze moeten natuurlijk wel iets meer geven dan ze gewend zijn te doen. Want uh, de hele wereld staat over hun schouder mee te kijken. Wat dat betreft uh, krijg je misschien toch wel juist informatie. Maar het is toch altijd... Uh hetzelfde hetzelfde verhaaltje steeds, dat ze bezig zijn en ze hun best doen... dat ze water opgooien en dat het nog steeds te dreigend is en zo. En dat, dat draait zomaar in een kringetje rond eigenlijk. Ja. Dus ik weet niet precies wat er nou, hoe, het, hoe de situatie eigenlijk is. Nee, nee toch, toch een beetje raar dat wij in Nederland er meer over weten dan u in ja, Japan. dat is inderdaad raar, ja. Maar is, <laughs> uh, ligt dat aan de Japanners of uh, aan onze nieuwsgierigheid? Nou, ik ook wel, denk ik. Maar ik denk, ik denk ook de eerste dagen was er een blackout hier, hè? Ja. heb ik helemaal uh, in het donker rondgelopen, een paar dagen. Ja, en dan heb Let je door... inderdaad ook geen toegang tot informatiebronnen en dergelijke. Nee, dan heb je geen, geen toegang tot niks. Dus ik, ik stond maar, uh, ja, we, we liepen maar een beetje door zo. En uh, we dronken wat thee en uh, we zien wel gewoon wanneer het licht wordt aangesloten. En uh, toen kreeg ik een uh, bericht van mijn zuster na twee, drie dagen. En die begon me allemaal dingen te vertellen dat ik zeg, oh, dat is interessant zeg. Dat is leuk, bedankt. Ja. Dat vind ik helemaal niet. Ja, precies. Nou ja... ja dus, zo werkt dat dan ook weer gek genoeg bij een ramp. Meneer Geers, ik, ja. dank, ik dank u wel en uh, een goede dag vandaag, uh, toch, ja. in Zendai, daar zo. Oké. Okay, Wij praten bedankt. nog Doe even eens verder, dank u wel. Uh, over, uh, over die uh, kerncentrale. Want het Nederlandse bedrijf uh, Aerial Take is namelijk gevraagd om luchtopnames te gaan maken van die kerncentrale. Dat moeten ze doen voor TEPCO, de Tokyo Electric Power Company. En Robin van de Putten, die is van het bedrijf. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kan uw bedrijf dan betekenen voor de Japanners? Waarom hebben ze u gevraagd? Uh, nou, wij uh, maken gebruik van een, uh, een, een camerasysteem dat in basis uh, afstand bestuurbaar is. En uh, het komt er eigenlijk op neer dat we uh, met dat systeem van een redelijk veilige afstand, zeg maar, uh, heel dichtbij de kernreactor kunnen komen en daar opnames mee kunnen maken. Dus er zitten geen mensen in? Uh, nee, het is in principe een, uh, een vliegende camera met zes propellers. En, uh, die is van afstand door middel van GPS te navigeren naar een bepaalde positie. En in dat geval zou dat voor uh, veel mensen, zeg maar, die uh, uh, minder risicovol zijn. De, dus het zijn ook niet van die grote helikopters? Het, ik, ik moet me veel kleinere exemplaren voorstellen. Je, je zou het bijna met speelgoed kunnen vergelijken. Alleen is het, uh, de, de techniek die daarin zit is wel weer uh, high-tech, zeg maar. Uh, maar qua schaal, om je een idee te geven, is 80 centimeter op van... Ja. En uh, ja, dat vliegt gewoon uh, door middel van GPS-satellieten wordt dat genavigeerd. En kun je op zo'n manier op een bepaalde situatie belanden. 80 ja, centimeter, wat ik, ik fascineert met dat beeld, 80 centimeter in omvang. Maar dan wel ja. van die uh, helikopterbladen erboven? Ja, in principe uh, in plaats van één grote propeller, zeg maar, wat bij de reguliere helikoptermodellen is uh, gangbaar is, uh, maken wij gebruik van zes of acht rotoren die rondom de helikopter uh, geplaatst zijn. En dat is onwijs stabiel daardoor. En uh, op basis daarvan kun je dus redelijk grote afstanden afleggen... die ook door middel van GPS heel erg uh, gecontroleerd zijn. En je kan heel stabiel boven bepaalde punten blijven hangen op die manier. Ja. Komt u trouwens vaak in actie bij uh, of tijdens rampen of na rampen? Uh, ja, er is voorheen... Uh, natuurlijk bij het brand in Moerdijk hebben wij opnames gemaakt... Uh, als eerste, natuurlijk, de avond zelf waar de brand uh, plaatsvond. Verlof de dag daarna zijn wij naar uh, de Ramplix gegaan. Hebben we daar ook opnames gemaakt. En uh, ja, dat is natuurlijk heel gaaf, want je kan heel dichtbij komen en je kan heel goed uh, inschatten wat, wat er aan de hand is geweest. Maar uiteindelijk is het ook weer gebruikt voor inspectiedoeleinden om te kijken van, nou, wat het zou de oorzaak zou deze kunnen zijn. Maar toch kan ik me voorstellen, kijk, ik, kan, uh, uh, uh, ik begrijp dus de, geen piloot, dus je hangt niet boven in dit geval het gebied waar uh, wellicht straling uh, vrijkomt. Nou wellicht, laat dat wellicht maar weg, waar straling vrijkomt. Um, mm -hmm. Maar je moet dat ding toch ook besturen? Van welke afstand kan je dat dan besturen? Ja, dat is inderdaad uh, uh, voor ons nu momenteel de overweging. Uh, gezien de risico's die ermee gebonden zijn. Uh, in principe kunnen we tot een kilometer ver vliegen. Dat betekent in praktijk dat we zeker in het Australisch gebied uh, moeten zijn om die opnames te kunnen maken. En uh, ja, die risico's zijn we nu aan het inventariseren. Ja, want dan precies stel je je medewerkers toch ook wel weer bloot aan stralingsgevaar. Ja, inderdaad. En uh, wij willen ook eerst zeker weten wat uh, het resultaat van het beeld zou kunnen zijn. Uh, en wat zij er ook daadwerkelijk mee gaan doen en kunnen doen. Ja. Dus dat, dat zijn dingen die nu. Uh, het moet wel echt zin hebben om daar omhoog te gaan. En dan is het echt nog om te uh, kijken voor ieder voor zich. Uh, zeg maar die beeld werkzaam zijn om te kijken of het. Uh, haalbaar is. Nee. Dus het is, het is momenteel nog niet goed uit. Nee, vertelden. dat begrijp ik, dat begrijp ik. Maar het, het ja. fascineert wel hoor. Ehm, en hoe vliegen ze? Ehm, op kerosine, elektriciteit? Uh, ze vliegen op accu. Ja, elektriciteit eigenlijk. Uh, ja, gewoon elektriciteit. Ja, ja dus, en, en, dan blijven, en hoe lang kunnen ze dan in de lucht blijven? Gemiddeld uh, 20 tot 25 minuten. En uh, dat kan verlengd worden door meer accu's. Maar, uh, dat is afhankelijk van de omvang, uh, hoe lang we in de lucht willen blijven... waar we naartoe willen vliegen. Uh, maar dat is helemaal afhankelijk van wat we moeten gaan doen. Oké. Okay. Ik dank u wel voor het gesprek. En we horen het wel wanneer, uh, laat maar zeggen, de uh, helikopters... Mag ik ze zo noemen trouwens? Helikopters of niet? Ja, je mag ze zo noemen, absoluut. Oké. Okay. Uh, wanneer die uh, daar naartoe gaan. Ik dank u wel. Robin van der Putten was dat van Aerial Take. Dan gaan we naar de sport... Want er is gisteravond gevoetbald in de eredivisie AZ. AZ heeft zich stevig genesteld op de vierde plek in die eredivisie. Gisteravond werd Vitesse verslagen met 3-1. En dat terwijl de Alkmaarers bij de rust nog achterstonden. Verslaggever Philip Koker vroeg na afloop aan AZ-trainer gert Verbeek... of hij er in de rust nog wel een beetje vertrouwen in had. Ja, vertrouwen. Ik vond dat we ook de eerste helft niet slecht voetbalden. En uh, ondanks uh, een tegenstander die behoorlijk defensief speelde... toch vier goede kansen wisten te creëren... Alleen dan moet je ook maken, want dan weet je gewoon dat de tegenstander de verdedigende stellingen moet verlaten. Ja, ten overmaat van Van Ramp gebeurde dat niet. We kwamen zelfs achter. Twee mogelijkheden gehad, Vitesse, en dan hebben ze er één keer gescoord. Dus dat is tegen de verhouding in, maar fijn. Dat zijn de feiten in de rust. En dan heb je alleen maar één ding te doen, en zorgen dat je in die 45 minuten die je nog resteert, eh, eh, want je weet dus niet aanvallender gaan voetballen, met een enig voorsprong, om dan toch proberen die aanstellingstreffen te maken. En eh, ja, daarop en erover En dat, dat is gebeurd. Dan ben je alleen maar blij en opgelucht eh, aan het einde van de wedstrijd. Het publiek was hier met name in de eerste helft de grote verliezer. Want Vitesse wilde helemaal niet voetballen. Het was een soort veredelde handbalverdediging. En jullie waren niet goed genoeg in de circulatie om daar een bres in te slaan. Nou, vier grote kansen. dat Maar geen bres. Alleen je moet dan wel de trekker overhalen. Dat verraten we. Daar deden we onszelf tekort. mee. En dat het niet sprankelend was omdat een tegenstander daar niet aan meehielp. Ja, dat is zo. Maar ik vind nog dat we ook DSL niet slecht speelden. Alleen, het was net niet. Nou ja, dat moest anders zijn. Tempo omhoog schroefde de tweede helft en uh, ja, toen uh, wisten we toch uh, uh, wat vaker te penetreren noemen ze dat dan hè? En, uh, en, en wel te scoren. Zet stond bij rust dus nog achter, daarna gingen ze penetreren. Vitesse-spits Marco van Ginkel zorgde vlak voor het rustsignaal voor de voorsprong. Maar ook hij zag dat zijn club verder weinig in te brengen had. Ja, ik denk dat we voor de rest deze avond uh, ja, weinig aan de bal zijn geweest eigenlijk. Hè. Waar lag dat aan? Het leek wel van buitenaf dat jullie vol zijn gestopt met defensieve opdrachten. Ja, dat eigenlijk niet. Maar uh, ja, we begonnen uh, gewoon als normaal. Maar uh, ik vond dat de AZ, uh, ja, ze waren eigenlijk de betere ploeg. En uh, ja, dat bouwde zich uit naar de hele wedstrijd eigenlijk. En uh, ja, zoals u zei, we hebben eigenlijk bijna geen kansen gehad. En uh, ja, we hebben er eentje gehad en uh, die ging erin. Maar uh, ik denk dat de AZ over de hele wedstrijd de betere ploeg was, ja. Hij zat er ook wel heel mooi in, hè? Dat moeten we ook wel even zeggen, als uitzondering op de regel. Ja, ik heb hem zelf niet teruggezien. Maar volgens mij zat hij er wel mooi in, ja. En dan, een paar minuten later, in de rust, ga je eruit. Waarom? Ja, ik heb een beetje last van mijn rug. En, uh, ik had al de hele wedstrijd eigenlijk een beetje last. En, ja, het niet... niet te merken, hoor, bij het doelpunt. Nee, bij het doelpunt niet. Maar, uh, nee, uh, het was een beetje doorbijten, maar uh, ja, in de rust uh, besloot om eruit te gaan. Ja. Hoe kan het toch dat, uh, ja, dat jullie zo weinig gebracht hebben verder? Ja, ik vind het moeilijk te zeggen. Ik, uh, ik denk dat we niet van onze eigen uh, kracht zijn uitgegaan. En uh, ja, we moeten gewoon de bal hebben. Maar uh, ik denk dat we heel slordig waren met de, met de ballen die we hadden. En uh, we hebben veel balverlies geleden. Ook heel stom balverlies. Ja, AZ... Uh dat ging veel beter mee om en uh, ja, we liepen eigenlijk uh, meer, veel meer te verdedigen dan, uh, dan dat we de bal hadden inderdaad. Marco van Ginkel van Vitesse was dat. Vanavond wordt er natuurlijk ook gespeeld in de Eredivisie. NAK FC Groningen, Heracles tegen Heerenveen. VVV tegen Willem II, dat is de degradatiekraken. Willem II moet winnen, willen ze rechtstreeks de degradatie ontlopen. En NEC neemt het op tegen De Graafschap. En dan om vijf minuten voor half acht nog een onderwerp over de president van Amerika, Obama. Die gaat namelijk een korte rondreis maken door Latijns-Amerika. Morgen bezoekt hij een van de veertien sloppenwijken in Rio de Janeiro. En uh, daar staat het uitroeien van de drugshandel en het installeren van nieuwe, niet-corrupte politieeenheden in de sloppenwijken van die stad centraal. Het is de trots van de Braziliaanse autoriteit. Het moet namelijk Rio klaarmaken voor het WK-voetbal en de Olympische Spelen, die er in Brazilië alle twee aankomen. Er zijn een paar mannen op een heftige muur wit aan het schilderen voor de komst van Obama. Vier van Obama. Obama is oké, okay. hij is oké. Okay. Terra Boa, Terra Santa, Cidade de Deus. de City of God is een heilig deel van de stad. Oké, okay, obrigado, ciao. Sloppenwijk werd wereldwijd bekend door de film City of God, vol politie- en bendegeweld. Maar een jaar geleden installeerden de autoriteiten van Rio een nieuwe politiepost. Waardoor City of God nu een toonbeeld van rust en fatsoenlijk politiegedrag zou zijn. Tony, Hoi. Dit is Tony, een fotograaf uit Sidaise En Een paar dagen geleden filmde hij hoe de, politie, de nieuwe politie in de wijk ging schieten op mensen. De politie zag dat hij dat deed en ze pakte zijn camera af en maakte zijn camera kapot. Hij moet nu even bellen. Een van de jongeren die mishandeld is geslagen is door de politie. door City of God. Hutjes van planken en golfplaten. Gaat Obama hierop langskomen zondag? Nee, nou, Obama gaat hier niet langskomen. Hij komt maar op twee of drie van tevoren uitgekozen punten. of punten Hier overal. Open riool. <laughs> Een varken. Hij zegt, dit deel van City of God heeft heel veel problemen met de politie. Ze vallen huizen binnen, slaan bewoners. De politie de huis, de politie we wachten nu een jongen die onlangs door de politie aangevallen is, omdat hij gewoon erbij stond. Dat de politie aan het schieten was. Op een feestje. Ik heb mijn hele leven geprobeerd netjes te leven. En nu hebben we helemaal niks meer. We kunnen nu zijn steentje niet meer hebben waar die snoepjes verkocht. Het is over met ons nu. U bent bang. Ja, zegt hij. Maar er is nu die pacificatiepolitie. Hij zegt, ach, mevrouw. Politie is altijd politie en zal zich altijd op dezelfde manier gedragen. Gegeven, Dit is echt een deel van dat prachtige plan om de favela's te pacificeren... waar je nou nooit iets van hoort. De reden dat Obama hier komt is juist om te laten zien hoe geweldig het allemaal werkt. En hij vertelt ook dat vrouwen hebben last van de politie. Die moeten zich helemaal uitkleden om te worden onderzocht... Heet het dan op drugs? Tirole, levante mijn rouw. Ik fiquei pelada midden van de straat para todo mundo ver. Het is ongelooflijk, hè? Meisjes in het openbaar uitkleden, aanraken en vernederen. Todos de politie dacht ik, nee, presta. Todos. En daar gaan ze, de meisjes, doodsbang. En ze zeggen van het liefste blijf ik in huis. Want alleen al naar school gaan betekent dat je de politie kan tegenkomen. Nu horen we een bijdrage van onze correspondent Mayon van Rooyen. Radio 1: Het NOS-journaal. Idee van Jong. In de Libische stad Benghazi het bolwerk van de opstandelingen zijn explosies gehoord. Het is onduidelijk wat er gaande is. Westerse landen hadden Gaddafi gewaarschuwd dat hij de stad niet moet aanvallen. De militaire actie tegen Libië zou dit weekend al kunnen beginnen... verwacht de Franse VN-ambassadeur. In Parijs is vandaag een topconferentie. En in de uren daarna zal de interventie waarschijnlijk beginnen... zei de Franse diplomaat tegen de BBC. Bij de top zijn Westerse, Afrikaanse en Arabische regeringsleiders. In de Japanse kerncentrale Fukushima werkte een van de koelsystemen weer. Technici hopen dit weekend ook de rest van de koeling weer te kunnen laten draaien. De reactoren worden tot nu toe met zeewater gekoeld, maar dat gaat erg moeizaam. Het Japanse atoombureau heeft gisteren het dreigingsniveau voor straling verhoogd van 4 naar 5 op een schaal van 7. Staatssecretaris Teven wil het pokeren via internet legaliseren. Nu is het nog verboden, terwijl honderdduizenden Nederlanders er aan meedoen. Door een systeem van vergunningen wil Teven ervoor zorgen dat mensen legaal online kunnen meedoen aan kansspelen. En hij denkt ook dat er op die manier meer controle komt op de aanbieders. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is in de noordelijke helft van het land op veel plekken mistig en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Ten zuiden van de grote rivieren was het de hele nacht bewolkt en is het 2 tot 4 graden boven nul. In de ochtend verdwijnt de bewolking en mist en wordt het zonnig. Vanmiddag ontstaan er wel enkele onschuldige stapelwolkjes. Het wordt 8 graden in het noordwesten tot 10 graden in het oosten en er staat een zwakke wind uit richtingen tussen noord en west. Vanavond is het helder en daalt de temperatuur snel richting het vriespunt. De minima liggen vannacht tussen 0 graden in het westen en min 3 lokaal in het oosten. Omdat er weinig wind staat kunnen er komende nacht enkele mistbanken ontstaan. Na een koude start van de dag warmt de zon de lucht morgen iets verder op dan vandaag. Het wordt 9 graden op Texel tot 12 in Limburg. Het is morgen niet helemaal onbewolkt, maar de zon kan vrij goed door de dunne bewolking heen schijnen. Maandag is het opnieuw zonnig en wordt het met gemiddeld 13 graden nog wat warmer.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 De NOS, het Radio 1-journaal, ook te beluisteren via het internet, nos.nl... en natuurlijk twitteren we ook. NOS Radio 1, dat is het twitteradres. Het leek lange tijd een rustige nacht te worden in de Libische stad Benghazi... tot ongeveer vijf uur vanochtend. Wereldomroep-correspondent Hansja Melissen. Benghazi ontwaakt in een mix van vogeltjesgeluid... en zware dreunen in de verte. Tien kilometer afstand misschien, je dat rook opstijgen zware inslagen van zware artillerie. De Amerikaanse president Obama waarschuwde de Libische leider nog: Gaddafi moet direct alle aanvallen op burgers stoppen", zo zei Obama gisteravond. Now, once more, Muammar Gaddafi has a choice. If Gaddafi does not comply with the resolution, the international community will impose consequences. And the resolution will be enforced through military action. Stopt Gaddafi niet met de aanvallen, dan zal de internationale gemeenschap militair ingrijpen, zei Obama. Het regime van Gaddafi liet gisteren nog weten gehoor te geven aan Obama. Zo ontkende een Libische onderminister via zijn talk dat Benghazi nog wordt gebombardeerd. We have no bombardment of any kind after the ceasefire was declared by us. En onze zijn buiten de city van Benghazi en niet binnen de city van Benghazi. Maar deze man in het ziekenhuis van Benghazi spreekt dat tegen. Uh, we hebben hier in het ziekenhuis. zal dat kort bevestigen. van 12 civiele casualties en meer dan 20 doden van onze fighters and And bombing is going on right now. This over dictator ceasefire. He is lying. He is Gaddafi liegt. Het is een oorlogsmisdadiger volgens deze man. In het ziekenhuis worden nog steeds gewonden binnengebracht en er zijn ook nog steeds explosies. Ondertussen verzamelen zich in de hoofdstad Tripoli aanhangers van Gaddafi om te protesteren tegen de VN veiligheidsraadresolutie This decision about was uh, from uh, from Banking Moon, from and that's Mafia. You know, Sarkozy, uh, David Cameron, uh, Obama, en uh, and uh, Hillary Clinton. Banking Moon, Sarkozy, Cameron, Obama en Clinton. Het is allemaal mafia volgens deze man. De aanhangers van Gaddafi veroordelen uiteraard het vliegverbod. Frankrijk is zo'n beetje de belangrijkste pleitbezorger voor dat verbod en heeft voor vandaag een topbelegd in Parijs. Aan het begin van de middag wordt onder meer gesproken over de handhaving van een vliegverbod en een staakt het vuren. De Franse minister van buitenlandse zaken, Alain Juppé, daarover. It must be a ceasefire on the whole territory of Libya, not only in Benghazi. En Libië moet ook met alle resoluties van het Security Council. Het staakt moet dus voor heel Libië gaan gelden, zegt hij. Na de top in Parijs zou mogelijk binnen een paar uur een interventie kunnen plaatsvinden. De Britse gevechtsvliegtuigen lijken er in ieder geval klaar voor. Die hebben hun koers al gezet naar Zuid-Europa. Tot zover dit nieuwsoverzicht van dit moment. Uh, we gaan straks met Kokolijn nog eventjes verder praten... over de actuele stand van zaken. Het is zeven minuten over half acht. Het religieus geweld in Indonesië lijkt toe te nemen. Vooral aanvallen op islamitische en christelijke minderheden nemen toe. De eerste doden die zijn al gevallen. Radicale moslims zouden de aanjagers en de regisseurs zijn van dit geweld. Ze strekken door het land en ze zaaien haat waar ze de kans krijgen. En dat is overal. De moskee staat 60 meter van mijn huis. Vijf keer per dag roept hij op tot gebed. Ik heb daar geen last van. Soms is er wel nog wat irritant gejengel... maar over het geheel genomen is mijn moskee heel bescheiden. Een stuk rustiger dan de meeste andere moskeeën in Jakarta. Tot deze vrijdag. Een gastspreker heeft de microfoon gegrepen en... oh, het is die man woedend. Ik schrik ervan. Hij gaat de keer tegen Ahmadiyya. Een paar jaar geleden had niemand nog van Ahmadiyya gehoord. Ahmadiyya, dat is een secte die gelooft dat niet Mohammed, maar hun eigen Ahmad, de laatste profeet van de islam was. Die secte zit nu al tachtig jaar in Indonesië zonder dat ook maar iemand last van ze heeft. Maar ineens is dat anders. Radicale moslims vallen hun huizen en moskeeën aan, ze dwingen ze zich te bekeren. Ze jagen ze weg of erger, vermoorden ze zelfs. Opgehitst door figuren zoals deze, die hier ineens komt preken in mijn anders zo rustige moskeetje. En de regering doet niks, en de politie doet niks. En militairen, die hielpen laatst zelfs mee met gedwongen bekeringen. Ahmadis zijn ketters en hun bloed is halal. En dat betekent, Ahmadis mag je straffeloos vermoorden. Daar lijkt het nu op in Indonesië. Hier wordt zelden iemand veroordeeld wegens geweld tegen Ahmadis. En dat wordt daardoor alleen maar erger. Dit zal niet de laatste haatpreek zijn in mijn moskee. Ja, een column van Michel Maas uit Indonesië. Gaan we naar Egypte. Het is een maand ongeveer nadat president Mubarak van Egypte opstapte... naar die protesten van de demonstranten. En vandaag plukken de Egyptenaren daar de eerste vruchten van. Er is namelijk een democratisch referendum over de grondwet. Een klein uur geleden gingen de stembureaus open. En Nicole Le Vever is in Egypte. Nicole, uh, waar kunnen de Egyptenaren precies voor kiezen vandaag in dat referendum? Nou, ze mogen ja of nee zeggen tegen een aantal veranderingen van de grondwet... die voorgesteld zijn door de mensen die nu tijdelijk de macht hebben. En dat is met name het leger. Nou, het gaat om uh, de voorwaarden voor de president. Hij mag iets minder lang blijven zitten, namelijk twee termijnen. Hij moet een assistent aanwijzen. Er mogen wat meer me kandidaten meedoen aan de presidentsverkiezingen. De eisen daarvoor worden versoepeld. Dus het zijn wat veranderingen, maar het is nog wel de oude... Grondwet die ook geldig was onder Mubarak. Nou, zijn het voldoende veranderingen voor de Egyptenaren om ja te gaan zeggen? Uh, nou, de mensen van het eerste uur, de jongeren die de revolutie begonnen, die gaan absoluut nee stemmen. Ze zeggen: Dit zijn cosmetische veranderingen, dit is absoluut niet genoeg. En andere partijen, zoals de NDP van Mubarak en uh, het moslimbroederschap, die gaan wel voorstemmen. Maar de verwachting is ook dat als op deze, op basis van die nieuwe grondwet... de verkiezingen worden gehouden, dat die oude partijen... die eigenlijk al goed georganiseerd zijn, daar garen bij gaan spinnen. De oppositie zegt, de nieuwe oppositie, de jongens van het plein... die zeggen, wij hebben meer tijd nodig om partijen te vormen... om mee te doen aan verkiezingen, om ervoor te zorgen... dat wij ook echt vertegenwoordigd worden in het parlement. En niet dat we op basis van deze grondwet, deze paar kleine aanpassingen... eigenlijk weer met een leider zitten die... Uh, dezelfde bevoegdheid heeft. heeft, heeft. De, er zijn een paar aanpassingen, maar hij heeft nog steeds ontzettend veel macht. Dus we maken het land klaar voor een nieuwe dictator. Dus zij zijn absoluut tegen en gaan nee stemmen. En is in het nieuwe Egypte een beetje duidelijk... welk van die twee kampen eigenlijk de meeste aanhang heeft? Of moeten we gewoon afwachten totdat de stembussen gesloten zijn? Nou, dat is het lastige in een dictatuur. Hè. Er is nooit echt uh, goed geteld. Dus dit is eigenlijk de eerste test om te kijken van welk kamp is nou groter. Het is heel lastig te voorspellen... En ja, de, de, de mensen van het plein, de intellectuelen, de mensen die tegen zijn... ook mensen zoals bijvoorbeeld uh, Baradij, uh, Amar Moussa... mannen die graag mee zouden willen doen aan de presidentsverkiezingen straks... die zeggen ook wij stemmen tegen, maar we weten niet of we het gaan redden. Dus het wordt echt heel spannend wat de uitkomst gaat zijn... en ook hoe de reactie erop gaat zijn. En, en, en in zo'n... want het is echt heel pril, ik zei het net al um, nauwelijks een maand... maar in, in zo'n jonge democratie wordt er dan ook volop gediscussieerd op... Uh, op, op op straat? Op het plein misschien? Uh, misschien in het café? Nou, absoluut. Kijk, die, die, die democratie die bevalt de mensen goed. Je ziet mensen op straat in groepjes praten. En het zijn echt vurige discussies van mensen die zeggen... Die, we moeten dit doen, we moeten deze kans grijpen. Laten we nou ophouden met het demonstreren. En anderen die zeggen, nee, dit moeten we niet doen. Hiervoor hebben we niet gevochten. Hier hebben we de offers niet voor gebracht. Zijn de mensen niet voor gestorven. Wij kiezen zo een nieuwe... Uh, ja, dictatoriale leider. Wij hebben het systeem dan niet echt veranderd. Dus wat dat betreft zijn de mensen echt heel erg klaar voor democratie. En is het mooi om dat te zien gebeuren. En de hoop is dat uh, er is vandaag een, een demonstratieverbod. Uh, dat als mensen de straat op zullen gaan, want ik denk dat ze wel zullen doen. Dat het niet tot problemen gaat leiden. Nee, want dat is natuurlijk datgene waar iedereen een beetje met angst en beven naar, uh, naar uitkijkt. Van blijft het rustig vandaag? Ja, want je hebt gezien dat vorige week was er weer een soort uh, sit-in op het plein. En uh, er zat, zat een groepje van zo'n 200 jongeren. En toen heeft uh, de militaire politie maar ook het leger hard ingegrepen. Er zijn jongeren gearresteerd, uh, opgesloten. Ze zijn gemarteld uh, in de buurt van het uh, museum. Uh, er zijn een aantal veroordeeld tot zware gevangenisstraffen. En het leger, dat staat naartoe. Dus uh, de eerste barsten in het vertrouwen tussen het volk en het leger zijn nu ontstaan. En men is bang dat het niet de goede kant op zou gaan. En als uh, het referendum, als deze wijzigingen nu worden aangenomen... of als er vandaag problemen komen, dan heeft, hebben die jongeren gezegd... <coughs> pardon, dan gaan wij gewoon weer de straat op. Maar wat zeg je nou? Ze werden gemarteld, dat verstand ik toch goed? En Want ik dacht dat dat niet meer mogelijk was in, uh, in het, e het nieuwe Egypte. Of althans niet de bedoeling. In het, nou, in het nieuwe Egypte is de geheime dienst opgeheven. Uh, de, de geheime agenten die daarvoor een groot verantwoordelijkheid verantwoordelijk voor waren... Uh, die zijn er niet meer. Maar ze zijn er natuurlijk nog steeds. En het duurt de militair. een deel van het leger, staat duidelijk aan de kant van het volk. De jonge officieren worden vertrouwd. Maar dat hele leger, dat is natuurlijk, dat heeft zo lang gediend onder Mubarak. Dus er zijn ook elementen daarin die deze hele beweging niet zo ziet zitten. En je ziet gewoon barsten in het vertrouwen ontstaan. Het leger heeft uh, hard opgetreden. Tegen een groep demonstranten, daar is heel weinig rugbaarheid aan gegeven. Maar een paar kranten hebben het gemeld. Voor met name die in het buitenland worden gedrukt. De V-stations hier doen er eigenlijk helemaal niks mee. En ja, op dit moment proberen de jongen die zeggen... Kijk, het leger is niet helemaal goed. Wij zeggen niet dat het hele leger tegen ons is. Maar er zitten nu een aantal jongen vast. Het gaat om een paar honderd man. Ik sprak met de broer van de jongen. Uh, die is tot vijf jaar zelf veroordeeld. Maar eigenlijk alleen omdat hij demonstreerde. En ze zeggen, we moeten gewoon heel voorzichtig zijn. En we moeten onze eisen kracht bij, bij, bijzetten. En aandringen bij de legertop. Dat ze het niet weer de verkeerde kant uit laten gaan. Dankjewel, Nicole. Nicole Leveve vanuit Cairo. Straks na acht uur blikken we vooruit op de top in Parijs over Libië. Onze eigen premier Mark Rutte, die komt ook. Verkeersinformatie. Er zijn een paar afsluitingen dit weekend wegens werkzaamheden. De A1 bijvoorbeeld is afgesloten bij Amsterdam tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Diemen. De A27 dat is Gorkum naar Breda bij het knooppunt Gorkum, een knooppunt Hooipolder. En de A29 bergopzoom naar Rotterdam tussen knooppunt Vaanplein en Rotterdam-Zuid. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Gaan we verder praten over Libië, want de troepen van Gaddafi lijken Benghazi te naderen. En vanmiddag wordt gesproken in Parijs door regeringsleiders en vertegenwoordigers van de regeringen over het vliegverbod boven Libië. En wij gaan er vast over praten met defensiespecialist Coco van het instituut Klingendaal. Co, um, ja, veel gepraat uh, sinds afgelopen donderdagavond, donderdagnacht, toen die resolutie is aangenomen. De grote vraag is natuurlijk wanneer stijgen de vliegtuigen op? Ja, de planning is toch echt dat dat uh, na die topconferentie in Parijs gaat gebeuren. Want daar gaat men in de eerste plaats vaststellen... is er nu sprake van een ceasefire, van een wapenstilstand of niet. Want dat is het hoofddoel van die resolutie. Nou, dan zal waarschijnlijk gezegd worden... nee, er is geen ceasefire. Gaddafi heeft het al verbroken. Susan Rice, de vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties van Amerika... heeft dat gisteravond eigenlijk al geconstateerd. Dus dat wordt een hamerstuk. En dan gaat men praten over de vraag... Uh, ja, wie heeft hier de leiding wanneer gaan we beginnen en hoe gaan we dat doen want hoe ver gaat die resolutie maar ik denk dus dat het een race tegen de klok is want als vanochtend al heel evident uh, uh, wordt vastgesteld dat uh, de wapenstilstand door Gaddafi niet wordt nageleefd ja dan komt men in de verleiding om die vliegtuigen maar vast te laten vertrekken ja, dat betekent dus dat want ik heb even nagekeken wat het programma is in Parijs om half vier uh, is de president van Plan Sarkozy om de pers toe te spreken dat vanaf vier uur die vliegtuigen de lucht in kunnen zijn dat zou heel goed kunnen. Maar, maar nogmaals, als, als Benghazi bij wijze van spreken nu wordt aangevallen, vanochtend wordt aangevallen. Dan kan dat nu ook al. Dan denk ik, dan gaan er noodprocedures in werking treden en dan zal men het eerder doen. Ja. Van wie zullen die vliegtuigen zijn, oftewel welke landen doen daarmee? Um, de resolutie zegt. Uh, alle landen die, die zich betrokken voelen mogen het doen. Het zal niet de NAVO of de Europese Unie worden. Die waren daarvoor iets te verdeeld. Dus het wordt een coalition of the willing. Um, maar ja. Het zijn toch de Amerikanen en de NAVO vooral die de faciliteiten hebben... en hoewel de Arabische Liga in de resolutie verrassend genoeg expliciet wordt uitgenodigd... doe mee, laat het niet alleen bij woorden... denk ik toch dat de NAVO in de praktijk de kar gaat trekken. En in dit verband is al de naam genoemd van een Amerikaanse admiraal... Samuel Locklear... Om, om de kar te trekken. Maar is dat logisch? Want als ik Obama gisteravond hoorde... dan, dan is hij wel laat zeggen, enthousiast om het te doen... maar niet om ook de leiding te nemen. Nou ja, even verschil maken tussen de leiding nemen. Dat zou dan toch wel die, die Amerikaanse admiraal kunnen zijn. Hij is alleen nog maar genoemd. Maar hij zegt, uh, en, en het, het onderscheid maken met wie is als eerste. En dan heeft Obama gezegd, uh, ik kijk vooral naar de Fransen en de Britten. En zelfs ook naar een paar Arabische landen. Want uh, wij gaan niet misschien uh, als eerste van start. Ja, dus die moeten dan de leiding nemen. Maar dat is iets anders, euh, begrijp ik nu ook van jou, dan een generaal die uh, aan het hoofd staat. Ja, de commando, het commando kan gevoerd worden door een, een NAVO-generaal of een Amerikaanse generaal, maar de eerste vliegtuigen kunnen heel goed Franse of Britse vliegtuigen zijn. Ja, en dan komen die vliegtuigen, we zagen gisteravond in het journaal Peter de Velde, die allerlei plekken aanwees. Die komen dan echt van de, de luchtmachtbasis, met name ook in Italië en misschien in Zuid-Frankrijk. Ja, en vliegkampschepen en uh, Cyprus, uh, Britse vliegtuigen vanaf Cyprus. Dus van alle kanten kunnen die acties beginnen. Is er, uh, zijn de landen, ik wou zeggen de NAVO, maar zijn de landen daar al uh, helemaal klaar voor? Zijn die vliegtuigen er, uh, er ondertussen allemaal? Um, nee, nog niet allemaal. Uh, we hebben gisteravond bijvoorbeeld ook een, een Nederlandse F-16-piloot horen zeggen... van wij kunnen daar uh, binnen enkele dagen helemaal klaar voor zijn. Hoeft ook niet, want het gaat uh, ja, met om, om een grote luchtmacht van misschien wel honderd vliegtuigen. In ieder geval in die orde. Uh, die gaan je allemaal tegelijk de lucht in. Dus uh, als, de, als de voorhoede maar klaar is en dan kunnen een paar uur later kunnen de volgende volgen. Dus het moet een sluitend rooster zijn... Dus niet iedereen hoeft op tijd daar klaar te zijn. En hoe gaat dat dan? Uh, vervolgens vliegen ze dan over? Schakelen ze ook meteen al uh, Gaddafi-troepen, die uh, nu voor Benghazi staan? Schakelen ze die meteen al uit of uh, hoe, hoe gaat dat? Ja, daar gaat men ook over praten. Wat betekent dat nou toch eigenlijk, dat vliegverbod? Betekent dat dat we alleen maar de burgers mogen beschermen... zoals in die resolutie staat? Of betekent het dat we ook bijvoorbeeld de rebellen mogen helpen... wanneer die eventueel hun veldtocht naar Tripoli zullen hervatten? Dus mogen we echt werken aan regime change? Um, dat, dat vereist in sommige gevallen een iets ander optreden. Ga je echt troepen ondersteunen die uh, de macht weer willen heroveren... of veroveren, in dit geval Libië dan ga je ook heel actief bijvoorbeeld wapenopslagplaatsen aanvallen en zo. Maar deze resolutie gaat ontzettend ver. Als je hem echt goed leest, dan, dan staat er iets eerder in die resolutie nog... All necessary means, alle mogelijke middelen mogen worden gebruikt om de burgers te beschermen. Je zou in je uitleg zo ver kunnen gaan dat je zegt, nou dan mag ik, dan mag ik zelfs uh, helpen om Gaddafi uit het zadel te wippen. Want dat is het ultieme middel om de burgerbevolking daar te beschermen. Ja, het is niet zo dat, uh, dat het zo gelezen wordt uh, in het kader van we rekken de resolutie een beetje op, het staat er ook echt. Um, sommigen zeggen van, Obama is wel heel erg ver gegaan gisteravond... door te zeggen van, uh, die troepen van Gaddafi moeten zich nu onmiddellijk terugtrekken... uit alle steden waar ze zitten. Want de resolutie roept eigenlijk alleen maar op... tot het beschermen van de burgerbevolking en een ceasefire en staart het vuren. Maar anderen en ik ben geneigd om ze eigenlijk wel een beetje gelijk te geven. Anderen zeggen, die resolutie zegt... all necessary measures to protect. Nou, dat is zo ontzettend vergaand. Er mogen zelfs all necessary measures worden genomen... om het vliegverbod af te dwingen. Dus feitelijk kan je hier een vrijbrief in lezen... om alles te doen, militair, en zelfs niet alleen vanuit de lucht om uh, in, in Libië tot een, uiteindelijk tot een regime change te komen. Oké, okay, oh, dankjewel. Uh, later vandaag komen uh, dus de belangrijkste hoofdrolspelers bij elkaar in Parijs... om dat in te vullen. En wij praten na acht uur ook over de Nederlandse rol daarbij. Want Nederland is ook uitgenodigd om in Parijs aan te schuiven. We voeren het gesprek met onze eigen Joost Vullings. En dan om acht minuten voor acht, het einde der tijden. Dat nadert. Dat komt allemaal door de supermaan die vanavond te zien zal zijn. Tenminste, dat beweren verschillende astrologen op het internet. Als de banaan, als de banaan, als de banaan vanavond even na zeven uur opkomt... heeft ze de grootste afmetingen in bijna twintig jaar. Marieke Baan is verbonden aan de Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie. Goedemorgen. Goedemorgen. Moet we ons zorgen gaan maken? Ik zou het niet doen. Nee? Nee. Maar uh, hij is wel heel groot. Hij is heel groot. Hij is uh, groter en lichter uh, dan normaal. En dat heeft inderdaad te maken met de combinatie van uh, volle maan. En het feit dat uh, de maan op dit moment uh, het uh, dichtst bij de aarde staat, die afstand varieert namelijk. Uh, de baan die draait, zoals je misschien weet, een uh, rondje om de aarde. En uh, dat is niet een cirkelvormige baan, maar een ellips... Daardoor is hij de ene keer wat verder weg dan de andere keer. En vanavond inderdaad, bij de mooie uh, opkomst van de volle maan, staat hij dichterbij dan gemiddeld. Ja, nou lees ik ook, want ik lees al die verhalen, uh, dat sommige astrologen zeggen... nou, uh, die aardbeving in Japan, die heeft er misschien mee uh, te maken. Ja, dat uh, heb ik ook gelezen, maar dat was uh, acht dagen geleden, geloof ik. Ja, Toen stond hij uh, uh, een stuk minder uh, verder bij de aarde. En uh, de invloed van, uh, van die volle maan, uh, terwijl die zo dichtbij staat... Uh, op de getijdenwerking is echt heel erg klein. Dat zijn centimeters in eb en vloed. Ja, en uh, het geweld in Libië? Uh, ik ja, zou, nee, ik, het, zou, ik, ik lees het allemaal weg, hoor. Ik lees het <laughs> ja. allemaal. Ja, nee, dat is echt uh, iets wat astrologen bedenken. Oké, okay. ja. het is niks wetenschappelijks. Het is, niet, het is niets wetenschappelijks. Oh. Uh, nou, dan gaan we even naar de wetenschap, want hij is wel, de, uh, ik zeg hij, is het een hij van zij, de maan? Uh, ik zeg altijd hij, maar astrologen noemen de maan een zij. Oké. Okay. Het. Uh, het. <laughs> nee, de maan heeft, heeft wel de grootste afmetingen uh, in, sinds bijna twintig jaar, hoe komt dat dan? Nou, het komt dus, wat ik net uitlegde, doordat, uh, doordat hij niet een cirkelvormige baan uh, beschrijft, maar een uh, maar komt dat vaak voor hem, dan? Ja, dat komt vaak voor. De volgende keer is, geloof ik, in 2016. We kunnen dat exact voorspellen? Ja, dat is exact uh, te voorspellen. Die baanberekeningen die zijn er vooruit te maken. Ja. En uh, um, hoe, hoe ver staat hij dan weg? Is, ik bedoel, is het in gewoon een menselijk voor te stellen aantal kilometers? Ja, de maan staat gemiddeld zo'n 380.000 kilometer van de aarde vandaan. En nu is hij ongeveer 20.000 kilometer dichterbij. Okay. Kunnen we... Dat zijn een aantal procent. En kunnen we hem trouwens goed zien vanavond? Ja, we kunnen hem heel goed zien, want doordat hij dus dichterbij staat, is hij veel helderder dan normaal. Ja. En het is ook nog volle maan. Dus ik zou zeker even naar even naar buiten lopen en uh, uh, om te kijken naar die uh, opkomst van de maan. Oké, okay. vroeg eten zou ik zeggen. En dan op, op, tijd, uh, op tijd naar buiten. En, en trouwens nog uh, vroeger, want dit moet dus ook in het verleden hebben plaatsgevonden. Waren mensen dan ook altijd al bijgelovig? Uh, nou, dat geloof ik wel. Alleen er is geen enkel statistisch verband tussen natuurrampen en uh, die supermaan. Zoals die vanavond te zien is. Oké, okay, u heeft dat uh, vaak genoeg gezegd. Ik begin u te geloven. Mevrouw Baan, ik dank u wel over de maan. Marieke Baan was dat van het Nederlands Onderzoeksschool voor Astronomie. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Hier is Gert Kluk. Ja, in Libië zou een staak het vuur van kracht zijn... maar het geweld in Libië gaat door, is ook te zien op de nieuwsgender Al Jazeera. Een vertegenwoordiger van het Gaddafi-regime zegt... dat de opstandelingen zich niet aan de wapenstilstand houden. Ooggetuigen zeggen dat het precies andersom is. Volgens de Telegraaf trekt Libië zich niets aan van de VN-resolutie. Regeringstroepen rukten gisteravond laat in snel tempo op naar Benghazi. En volgens de Verenigde Staten schendt Gaddafi hiermee de resolutie en wordt direct ingrijpen mogelijk. De leiders van Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten... komen vandaag in Parijs bij elkaar om te bespreken of ze in actie moeten komen. Volgens premier Cameron moet de internationale coalitie... snel alles gereed hebben om in te grijpen. De klak is ticking and we must be ready to act quickly, zei hij tegen de BBC. Volgens de Franse krant Le Monde tekent zich een militaire actie af. De internationale coalitie treft voorbereidingen om te interveneren. Bondskanselier Merkel en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle... zijn onder vuur komen te liggen omdat Duitsland niet voor de VN-resolutie heeft gestemd. De Duitsers hebben zich van stemming onthouden. Het is een diplomatieke ramp, schrijft de Spiegel. Merkel en Westerwelle isoleren Duitsland... van de rest van de Westerse landen, staat in de Zuid-Deutsche Zeitung. En dat is riskante diplomatie, al dus die krant. Het is een race tegen de klok in Fukushima, meldt de Japanse Times. Die Japan Times. Sorry. Er is wel een lichtpuntje. Twee van de reactoren van de kerncentrale hebben weer stroom. Maar het is nog niet duidelijk of de pompen die nodig zijn... om de reactoren te koelen, weer op gang kunnen komen. Intussen is met de bouw van noodwoningen begonnen... voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami... in een stad Ten noorden van Fukushima worden 200 huizen neergezet, meldt het persbureau Kyodo. Het stadje is zwaar getroffen. De kant-en-klaarhuizen worden neergezet op het terrein van een school. Het zijn woningen van 30 vierkante meter geschikt voor 2 tot 3 mensen. En er is ook ander nieuws in de kranten. Kroonprins Willem-Alexander en Maxima gaan op 29 april... naar het huwelijk van William en Kate in Londen. Andere leden van de koninklijke familie komen niet. Dat staat te lezen in het AD en de Telegraaf. Willem-Alexander en Maxima keren nog dezelfde dag terug naar Nederland. Ze vieren namelijk nog samen met de familie Koninginnedag in Torn en Weert. De politie Twente probeert het uitzenden van een documentaire van RTV Oost te verbieden en dreigt met een kort geding. De documentaire gaat over de vuurwerkramp in Enschede. De politie heeft de uitzending nog niet gezien, maar vreest dat ze er niet goed afkomt. Meer erover op nu.nl. Het bezoek aan theaters en concertzalen is vorig jaar opnieuw gedaald. In 2010 kwam er 6% minder publiek naar de podia. Het blijkt allemaal uit cijfers van de vereniging... van Schouwburg en Concertgebouwdirecties... waarover de Volkskrant bericht. In 2009 nam het concertbezoek ook al af, toen met 7%. En de ernstige gehandicapte jonge Brandon... die ondanks in het nieuws kwam omdat hij werd vastgebonden... in de zorginstelling waar hij woonde, krijgt een nieuw tehuis. Volgens het AD wordt hij in zijn nieuwe kliniek... Niet vastgebonden, omdat die instelling zegt niet te geloven in vastbinden. Goed, dat allemaal in de media, de andere media. Straks na acht uur natuurlijk aandacht voor Libië. We praten over dat Rutte ook is uitgenodigd bij die top in Parijs. En we hebben ook nog nieuws over het casino. Sport op Radio 1. Vanmiddag om 4 uur wil de Primavera Milan Saaremo. Ja, grinta is het Italiaans woord voor temperament, aanvalslust. En om 7 uur de Eredivisie. NOS langs de lijn, van 4 tot 6 en van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Dineren in een toprestaurant en toch een nare bijsmaak. Het diner van Herman Koch. Een boek om een goed glas wijn bij te drinken.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 De Nationale Tuinadviesbon? Ja, dat is een initiatief van Groenkeur. Kijk maar eens op tuinadviesbon.nl Libris Boekhandels vindt u op libris.nl Libris, boeken, heel veel boeken. Kijk op tuinadviesbon.nl En wie weet kom ik wel bij jou langs. Dit is Radio 1.